1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. Hij is volgende week tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander de gastheer in de Nieuwe Kerk. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Verdachte aangehouden in verband met dreiging in Leiden. Oorlog in Syrië dreigt over te slaan naar Libanon. En ME-oefening brengt gebreken aan het licht. is vanmiddag zonnig. Er komt wel sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt 12 tot 16 graden. Vannacht en morgenochtend wat regen. In de loop van de dag breekt de zon weer door. Het wordt 12 tot 17 graden en woensdag droog. En 14 tot 20 graden. Er is dus iemand aangehouden voor het dreigen met een schietpartij op een middelbare school in Leiden. De politie heeft bevestigd eh, dat er iemand is aangehouden. Verslaggever Martijn van der Zanden, je bent de hele dag al in Leiden. Weet jij wat meer over die aanhouding? Nou, wat we weten, wat de politie verteld heeft, is uh, nadrukkelijk dat ze zeggen dat het een verdachte is, niet de verdachte. Ja, en zijn betrokkenheid bij deze zaak die wordt nu uh, onderzocht. Verder weten we niet hoe oud hij is, maar wel dat het een oud leerling is van de British School in Voorschoten. Nou, hij zat daar tot oktober 2011 op de Senior School... En dat is een opleiding voor jongeren tussen de 11 en 18. Dus we kunnen ervan uitgaan dat hij in ieder geval nog wel vrij jong is. En hij heeft tot, tot oktober 2011 op die school gezeten. En de school heeft een verklaring doen uitgaan. En daarin hebben ze gezegd dat hij verwijderd is wegens onaangepast gedrag. Maar ze zeggen dus niet van hij is aangehouden omdat. Dat uh, geen uitleg verder nog. Nee, er is verder nog geen uitleg geweest. Als het goed is komt er wel in de loop van de middag... Hij komt in de loop van de middag. Je valt even weg, af en toe. Er komt in de loop van de middag een verklaring. Ja, als het goed is wel. En dan hopen we dus inderdaad ook, ook meer te horen. En, en inderdaad ook, ook over zijn rol. Hè, wat ze nu zeggen: een ja. verdachte en niet de verdachte. Dus misschien dat er ook nog wel meer aanhoudingen gaan komen. Jij bent in Leiden uh, eens gaan rondkijken. Heb jij nog wat gemerkt van spanning bij die scholen daar? Nee, eigenlijk was het bij al die scholen heel erg rustig. Dus er De politie zat, zat buiten in het zonnetje uh, en die zaten daar gewoon een beetje te wachten. Er was ook echt helemaal niemand te bekennen. Geen leerlingen, geen docenten. Daar was het eigenlijk allemaal uh, ja, heel erg rustig en, uh, en afwachten maar. Dat doen wij dan ook. Gewoon maar afwachten en kijken of er dan wat uit die uh, politiegegevens komt over die arrestatie. Martijn van der Zanden, um, wij praten door over de situatie in Leiden met Michel van Eten. Hij is cybersecurity specialist van de TU Delft. Um, ja, meneer Van Eeten, goedemiddag. Goedemiddag. Dat dreigement dat werd gisteren geplaatst. Gisteren hoorden we ervan nu een aanhouding, een mogelijke verdachte. Uh, hoe lastig is het om eruit te komen wie er, uh, om eruit te komen hoe, hoe, wie er achter zo'n zo zo Twitter- of computerbericht zit? Dat hangt er vanaf hoe vaardig uh, de betreffende persoon is. Um, vaak laten mensen onbedoeld allerlei sporen achter. Uh, en dan kan het vrij snel gaan. Um, als ze uh, iets slimmer de zaak aanpakken, kan het uh, verdomd moeilijk zijn. Soms na maanden zelfs nog uh, praktisch gezien heel erg lastig worden om het uh, te achterhalen. Dat het over allerlei servers verspreid staat, zeg maar. Ja, hij zei in zijn eigen berichten, de, de betreffende persoon dat hij een proxy had gebruikt. Nou ja, dat biedt iets van anonimiteit, een, een vrij lichte vorm daarvan. Want je kan ook weer vrij snel achterhalen welke Nederlandse adressen contact hebben gehad met die proxy. En dan ben je toch al snel naar een hele kleine groep aan het kijken waar je dan de verdachte eventueel kan proberen te identificeren. Er zijn manieren om dat spoor aanzienlijk lastiger uh, uh, te maken uh, voor de politie. Maar het lijkt erop dat de persoon dat niet gedaan heeft. En dat kun je op zich ook verwachten voor een middelbare scholier die uh, ja, ook nauwelijks uh, blijkt te kunnen spellen in dat bericht. Maar het is vrij snel ja. achter zijn nu. Ja. Er was ook nog hulp ingeroepen uh, van de FBI. Waarom is dat nodig? Omdat je hier over grenzen heen gaat. Het de betreffende website staat in de VS. En de meeste uh, beheerders van dat soort sites, als je die benadert met de vraag: uh, wij, hebben, wij willen graag weten wie, uh, welk adres dat en dat bericht geplaatst heeft. Dan zullen ze zeggen: Wij antwoorden niet op informele verzoeken. Wij willen graag een officieel. Uh, uh, rechts, uh, rechtsgeldig verzoek krijgen van opsporingsinstantie. En dan moet je dus naar de betreffende politieorganisatie in dat land. In dit geval dus de FBI. En zoiets komt natuurlijk wel vaker voor, want er zijn meer van, van die bedreigingen op internet. Ja, de bedreigingen is uh, natuurlijk een, ja, een, een tak van sport waar, uh, waar we steeds vaker mee te maken krijgen. En heel vaak halen die ook helemaal niet uh, de media. Er zijn heel veel gevallen die gewoon door lokale politie... Uh, inspanningen worden opgelost. Gewoon omdat het vrij makkelijk te achterhalen is wie het bericht geplaatst heeft. En dan brengt de politie een bezoekje aan het betreffende adres. En dan op die manier wordt dan zo'n geval ontzenuwd. En uh, ja, deze leiden tot aanzienlijk meer uh, ophef. Ja. Maar die, die samenwerking tussen die politieorganisaties... ja, daar wordt al jarenlang aan gewerkt. En zeker met de VS gaat dat vrij snel. Ja, dit speelt dus allemaal op de achtergrond van wat er in Leiden uh, aan de hand is. Ik uh, dank u zeer uh, voor de uitleg. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. De Europese Commissie onderzoekt een mogelijk kartel van fabrikanten van computerchips. Brussel vermoedt dat de makers van chips voor mobiele telefoons en banken en identiteitskaarten onderling afspraken hebben gemaakt om de prijzen in Europa hoog te houden. In Nederland hebben Philips en NXP-semiconductors van de Europese Commissie een brief met punten van bezwaar ontvangen, zo heet dat dan. De bedrijven geven aan dat ze meewerken aan het onderzoek. Europees commissaris Almunia van mededinging... was al in gesprek met de betrokken bedrijven om een schikking te treffen. Maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. De EU kan boetes opleggen tot 10 van de jaaromzet van de onderneming. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Uit Midden-Oosten, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat de opstandelingen tegen president Assad nu ook vanuit Syrië dorpen in Libanon beschieten. En daarbij zouden al twee mensen om het leven zijn gekomen, twee burgers. Het Syrische leger voelt, voert al veel vaker beschietingen uit op doelen in Libanon. Midden-Oosten-correspondent Sander van schiet schieten dus allebei op dorpen in Libanon. Ja, ja. waarom eigenlijk? Omdat die dorpen in Libanon verdeeld zijn. Er zijn Sunnitische dorpen die de opstandelingen in Syrië steunen... en dat ook heel actief doen. Daar zitten ook opstandelingen die de grens overgaan. Die worden dus beschoten door het Syrische leger. Dat gebeurt al langer en vrij ver Libanon in inmiddels. Maar in uh, Libanon zitten ook shiieten die de regering in Damascus steunen. Hezbollah is zo'n naam die daarbij hoort. En nu worden dus ook dorpen van Hezbollah beschoten. Dat gebeurt dan door Syrische opstandelingen. En Daarbij zijn dit weekend inderdaad twee steden beschoten en twee doden daarbij gevallen. Ja, en Human Rights Watch die uh, trekt daarover aan de bel. Wat heeft Hezbollah ja. nou eigenlijk in Syrië te zoeken? Ja, zij zijn in heel veel afhankelijk van Syrië. De Syrische regering, dat zijn min of meer geloofsgenoten. Maar ook de bevoorrading van Hezbollah loopt voor een groot deel via Syrië. Dus al vanaf het begin heeft Hezbollah met raad de Syrische regering bijgestaan. Er gebeurt steeds vaker met daad. In Homs bijvoorbeeld of in de Aleppo vecht Hezbollah steeds vaker fysiek mee. Komen ze dus recht tegenover de Syrische rebellen te staan. En in die grensregio gebeurt dat nog veel vaker. Die grenzen... Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg kunstmatig. Uh, die zijn er lange tijd niet geweest. Er zijn dus ook relaties over en weer, uh, huwelijken. Uh, mensen wonen aan beide kanten van de grens. En er zijn dus Sjiitische dorpen, Hezbollah-dorpen, ook in Syrië. Ja, en daar zijn ze natuurlijk helemaal heel erg actief. En steeds vaker komen ze dus echt uh, lijnrecht tegenover de Syrische rebellen te staan. En nemen ze dat conflict dus weer mee terug naar Libanon. Ja, beschietingen dus, waar Human Rights Watch over aan de bel trekt. En die gebruiken ook geen kleine woorden. Die zeggen dat zijn oorlogsmisdaden. Waarom komen ze met die term? Omdat ze uh, die beschietingen gebeuren uh, zonder al te veel uit te kijken of je ook burgerdoelen raakt. En dat is dan een oorlogsmisdaad. Uh, een filmpje bijvoorbeeld bij het persbericht van Human Rights Watch... waar uh, de rebellen in dit geval getoond worden die mortieren, maar ook raketten afvuren. Uh, notoir ongericht op dorpen waar uh, misschien een militaire installatie is, maar waarschijnlijk ook niet. En daarmee neem je dus het risico dat er burgers geraakt worden voor de volledigheid. Ze zetten een filmpje erbij van Syrische rebellen. Maar uh, aan de andere kant gebeurt het natuurlijk net zo hard het Syrisch leger... dat dorpen in Libanon beschiet en daarbij niet al te veel na te denken... over de eventuele burgers die daarbij geraakt worden. Beide kanten doen dat en beide kanten maken zich dus schuldig aan oorlogsmisdaden... volgens Human Rights Watch, gepleegd in Syrië... maar dus nu ook steeds vaker in Libanon. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. 1 op de 11 Nederlanders heeft het afgelopen jaar de auto weg gedaan om te bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. En het is niet duidelijk of die groep nou helemaal geen auto meer heeft... of dat de tweede auto van de hand is gedaan. Het Nibud noemt in elk geval dat percentage hoog. Wij vinden het een behoorlijk aantal, want de auto weg doen, dat, dat doe je niet zomaar. Dat, uh, dan zit je echt in de laatste fase van bezuinigingsstrategieën. En in het begin zoek je nog naar een goedkopere auto. En als het echt niet anders kan, dan doe je hem weg. Vorig jaar is bijna drie kwart van de Nederlandse huishoudens bezuinigd. Dat aantal was nog nooit zo groot, zegt het Nibud. Meest genoemde bezuinigingsposten zijn luxeartikelen, zoals televisies en computers, uitgaan en vakanties. Een oefening van de mobiele eenheid van de politie Noord-Nederland is begin deze maand slecht verlopen. De eerste MEAs kwamen een half uur te laat op de afgesproken plek en ook kwam een aantal MEAs helemaal niet opdagen. Volgens de politie was er een technisch systeem, eh, probleem met het eh, alarmeringssysteem. Een tweede calamiteitentest vorige week ging wel goed, zegt de politie. En de politievakbond, ACP, is teleurgesteld over die mislukte oefening. Dat had niet mogen gebeuren zo kort na de Facebook-rellen in Haren... zegt ACP-voorzitter van der Kamp. Sport. Luis Suarez heeft onze werkgever Liverpool een flinke boete gekregen... voor het geruchtmakende bijtincident in het duel met Chelsea van gisteren. Toen beet Suarez Chelsea-speler Ivanovic in zijn bovenarm. Over de hoogte van dat bedrag, die boete, is niks bekendgemaakt. Wel dat het geld naar een goed doel gaat, de Hillsborough Family Support Group. Dat nabestaande steun van de ramp uit 1989... waarbij 96 voetbalfans van onder meer Liverpool omkwamen. Liverpool-manager Brendan Rodgers vindt het gedrag van Suarez schandalig. Volgens hem is niemand groter dan de club en vergeet Suarez dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Er certainly nobody bigger than this football club, as a player or a manager. You know, this is, a, you know, as football managers and staff and players, we're representing this great football club off the field and, and in particular on the field. Arjen nou, van der Horst, onze correspondent in Londen... heeft Suarez nog wel een toekomst in Engeland, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Want de commentaren vandaag in de sportkranten die zijn niet mals. De oproep is groot voor Liverpool om hem maar te dumpen. Want veel commentatoren, maar ook veel Britse voetballiefhebbers... Ja, die zijn Suarez helemaal zat. Niemand is hier eh, ook het incident vergeten... toen Suarez nog speelde voor Ajax. In 2010 Beet hij in de schouder van de PSV'er Bakal nog recenter is het incident waarbij hij, Evra van Manchester United... allerlei racistische verwensingen naar het hoofd slingert? Dat, dat gebeurde in 2011. Daarvoor werd hij ook acht wedstrijden geschorst. Maar zwaar is ontslaan. Ja, zover wil Liverpool niet gaan. En de coach zei vandaag, hij heeft vorig jaar voor vier jaar bijgetekend... en wij willen graag dat hij nog bij ons blijft die komende drie jaar. ja, nou goed, Liverpool heeft hem dus wel een boete opgelegd. Wat voor straf kan hij nog van de bond verwachten, denk je? Nou, de Engelse voetbalbond die gaat uh, ook nog eens naar het incident kijken. Gordon Taylor, de baas van de Premier League, die heeft gezegd dat Suarez ja, een malse straf kan verwachten en ja, afgaand op het eerdere incident van twee jaar geleden dat kunnen meerdere wedstrijden zijn. Was ook nog even de vraag of de politie er een zaak van uh, zou gaan maken. Maar ja, daarvoor moest Ivanovic wel een klacht indienen bij de politie. Die heeft het afgelopen uur gezegd dat ga ik niet doen. Dus daar hoeft uh, Suarez zich uh, geen zorgen over te maken. Is Horst, het is duidelijk. je van der Horst, dank je wel. Het is twaalf over één. We gaan eens kijken bij Jolanda van der Velde... want er is verkeersinformatie. Jan, dat heeft te maken met een uh, probleempje aan de oostkant van Amsterdam... op de a 10 ring Oost richting Amersfoort. Voor de Zeeburgertunnel staat twee kilometer. staat een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de dreiging in Leiden. Het zou een oud-leerling zijn van de British School in Voorschoten... Opstandelingen in Syrië schieten nu ook vanuit Syrië op dorpen in Libanon, zegt Human Rights Watch. En de Europese Commissie onderzoekt een mogelijk kartel van fabrikanten van computerchips. En dat was weer het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur.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 Op 18 september in Nederland. Met The Old Ideas World Tour. Dit keer in Ahoy, Rotterdam. Lennart Cohen. 18 september. Voor tickets en informatie www.eventim.nl. Italiën had een nationaal geschenk voor de Holländer. Wegen de Krönung. Drei jaren, 0% financiering op de Fiat Panda Editione Cool. Met airco en Radio CD spieler. Wieso denn die Italiener? We zijn toch die specialisten in auto's. Ja, ja. Maar niet in geschenken. Nu bij Fiat. Het nationale geschenk van Italië aan Nederland. De Panda Edizione Cool met drie jaar 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, die druk is met de voorbereidingen van de troonswisseling volgende week. Voor de reportageserie In de Praktijk kijken we deze week mee... achter de schermen van een tbs-kliniek. En na half twee is het Stand.nl. De stelling dan, er moet een nieuw koningslied komen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekjesstand.nl. En sinds vandaag kunt u ook stemmen en reageren via de nieuwe Stand.nl-app. En die is gratis te downloaden. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, of er nou commotie is over het koningslied of niet... volgende week doet koningin Beatrix afstand van de troon... en neemt koning Willem-Alexander het over. Nederland leeft daar al een paar weken naartoe... en iedere maandag spreken we in de werklunch met mensen die betrokken zijn... bij de voorbereidingen op 30 april. Afgelopen vrijdag, toen het koningslied dus nog niet eens bekend was... sprak ik met Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer. En hij is tijdens de inhuldiging de gastheer in de Nieuwe Kerk. En ik vroeg de Graaf of hij altijd al hoopte... dat de troonswisseling tijdens zijn voorzitterschap zou gebeuren. Nou, je hebt uh, enige verwachtingen op dat punt. Omdat er natuurlijk al enige jaren uh, gesproken werd... over de mogelijkheid dat de koningin zou melden dat zij uh, zou abdiceren. Uh, en als het dan gebeurt uh, onder jouw voorzitterschap is dat natuurlijk een bijzondere eer. Ja. En hoe druk bent u dan met de voorbereidingen? Nou, dat, dat is behoorlijk. Ons onderdeel is natuurlijk maar een klein onderdeel van, van de hele dag. De vergadering zelf is van half twee tot ongeveer kwart over drie. Maar het is natuurlijk wel het belangrijkste onderdeel van, van de 30 april. De beëdiging, de eetaflegging door de koning... en de reactie daarop vanuit de Staten-Generaal. Dus het is, qua tijdsspannen is het, is het beperkt op 30 april. Maar het, is, ja, het moet allemaal in goede banen worden geleid... en allemaal netjes volgens de regels van de kunst verlopen. Dus wat, en wat moet er nu nog allemaal geregeld worden? Nou, niet zoveel meer. Het zijn nu de puntjes op de i. Hè. Het stramien is natuurlijk bekend. Dat is een vast protocol wat in de wet is neergelegd. Dat volgen we ook. En ja, het gaat nu nog over, over laten we zeggen, de uitnodigingen, de placering... de, de, de aankleding van de kerk. Daar zijn we nu nog druk mee bezig. Want dat zijn natuurlijk dingen die op het, op het allerlaatste moment moeten gebeuren. Ja. Je kunt de bloemen niet twee weken van tevoren in de kerk zetten... want dan is er op 30 april niks van over. Nee, ja. en ja. over die placering zijn er dan ook nog mensen die zeggen... nou, wat er ook gebeurt, maar ik wil niet naast die en die zitten. Uh, misschien dat ze die gedachten hebben, maar daar kunnen we natuurlijk geen rekening mee houden. Nee, nee, nee. Ze mogen blij zijn dat ze erbij mogen zijn. Zo is dat. Ja. Zo is dat ja. Zee, kunt u in het kort eens vertellen hoe die plechtigheid in de nieuwe kerk er dan uit gaat zien? Uh, ja, dat zal ik proberen. Uh, we beginnen natuurlijk al, heel, al, heel, al redelijk vroeg met het, uh, met het binnenleiden van de gasten. Uh, zo vanaf een uur of twaalf dan uh, komen de eerste gasten de kerk binnen. Want er zijn natuurlijk uh, mensen die uh, al voordat de vergadering officieel geopend wordt, uh, daar moeten zijn dat geldt zelfs voor de vorstelijke gasten van het koningspaar. En dan om stip half twee zal ik de vergadering openen. Dan begin ik met het aanwijzen van de commissie van in- en uitgeleide. Dat zijn dus de leden van de beide kamers... die de koning en de koningin bij de ingang van de kerk zullen begroeten... en begeleiden naar binnen en later ook weer uitgeleiden. Dan komen de bijzondere gasten binnen, de ministerraad, de Raad van State... Uh, dan vervolgens komt de koninklijke familie binnen. Uh, en daarna om twee uur ongeveer uh, melden de koning en de koningin zich bij de ingang van de kerk aan de Damzijde. Uh, komen dan met hun gevolg naar binnen toe. En zodra de koning en de koningin op het podium hebben plaatsgenomen, dan uh, wordt uiteraard het volkslied gespeeld. Uh, en daarna uh, zal de koning een toespraak houden. Uh, die zal die vervolgens afsluiten met het afleggen van de eet, zoals die is in de wet van 1992 op de inhuldiging van de koning is voorgeschreven. En als dat gebeurd is, dan mag ik als voorzitter van de Verenigde Vergadering... kort reageren in een korte toespraak. En vervolgens zal ik dan ook weer uh, de inhuldigingsverklaring uh, uh, uh, voordragen. En daarna leggen alle leden van de uh, beide Kamers en de Staten-Generaal... Uh, ondergetekend als voorzitter als eerste ook de eet of de belofte ja. af. Nou, ja. Ja, nou, niet allemaal natuurlijk. Hè. Er zijn nee. er een paar die hebben gezegd dat ze het niet gaan doen. Dat, dat was, is waar. Wat ja. vindt u daarvan? Uh, dat vind ik buitengewoon betreurenswaardig. Omdat de wet voorschrijft dat... Uh, dat uh, dwingend, dwingend voorschrijft dat de, de leden die aanwezig zijn... de eten of de belofte moeten afleggen. Ja, wat wat ja. gaat u eraan doen om te voorkomen dat dat een vervelende... of een ongemakkelijke situatie wordt? Uh, nou, ik kan er weinig aan doen. Uh, ik kan als, uh, ben niet in de positie als voorzitter van de, staat, uh, van de Verenigde Vergadering... om mensen de toegang tot de vergadering te weigeren. Dat, dat kan natuurlijk niet. Hè. Een lid heeft recht op toegang. Uh, en ze, hebben dus gewoon, ze krijgen dus gewoon een plaats in, in de kerk. Maar uh, aangezien wij uh, in alfabetische volgorde... Eerste en Tweede Kamerleden door elkaar heen de aids- en beloftaflegging zullen uh, laten uh, verlopen... Uh, betekent dat dat ze wel uh, aan het eind uh, van het uh, uh, vak waar de Kamerleden in zitten... zullen worden geplaatst. Ja. Maar dat is puur een, een, een orde maatregel om de zaak netjes te laten verlopen. Ja. We weten al veel over die 30 april. Uh, over de procedure hebt u net alles uh, uitgelegd. Ja. U zei iets over bloemstukken. Is er al verder wat bekend over de aankleding van de kerk? Jawel, wij hebben daar natuurlijk inmiddels een, een compleet beeld van... Uh, het wordt natuurlijk een feestelijke gebeurtenis. Het is een, het is een waardige, maar ook feestelijke gebeurtenis op die inhuldiging. En die Verenigde Vergadering. En dat betekent dus dat, dat de kerk op een hele prachtige wijze... Door, met, met bloemen zal, zal worden versierd. Uh, er wordt hard gewerkt op dit moment. Uh, het koper wordt gepoetst. We hebben zo'n mooi koperen hek wat er, uh, wat er in de kerk staat. Het koorhek. En gisteren was ik nog in de kerk en daar uh, wordt echt hard gewerkt aan de kroonluchters en al wat erbij hoort... om dat allemaal spik en span, zoals het heet, uh, in orde te hebben op het moment dat uh, de vergadering gaat plaatsvinden. Ja. Is er nog veel overleg ook met Willem-Alexander en Maxima over de invulling van de ceremonie? Of... Nou, de ceremonie zelf is natuurlijk gewoon voorgeschreven in de wet. Dat is een ceremonie die al vanaf, vanaf het begin van het koninkrijk, 1813 1815, bestaat. Uh, maar laten we zeggen, de verdere invulling, er is, wordt natuurlijk ook muziek uh, ten gehoor gebracht... Uh, tijdens, die, uh, tijdens die vergadering tussen de uh, verschillende momenten door. Uh, of tussen de verschillende momenten in. En uh, daar wordt, uh, zijn natuurlijk de, de, de prins en de prinses uh, bij betrokken. Want het is, het is hun een belangrijke dag, ja. de 30ste april. Ja. Ik kom zo bij u terug. In de Nieuwe Kerk zullen dus niet alleen leden van de Staten-Generaal en Koninklijke gasten aanwezig zijn, maar er zijn ook 500 burgers die een uitnodiging hebben ontvangen. Ja. Aan de telefoon is een van die burgers die we ook kennen als sportcommentator hier op Radio 1. Theo Plasjaar, goedemiddag. Dag Jurgen, goedemiddag. Heb jij zelf aangegeven dat je in de Nieuwe Kerk wil zijn of ben je gevraagd? Ik werd volstrekt verrast door een telefoontje een aantal weken geleden door de secretaresse van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de heer Remkes. Ik woon in Haarlem en Remkes had besloten dat de 60 burgers die Noord-Holland mag leveren afkomstig zouden moeten zijn uit maatschappelijke groeperingen zoals het Leger des Heils, Humanitas, noem het maar op, het Rode Kruis. En nu weer het toeval dat ik secretaris ben van de landelijke vereniging De Zonnebloem. En De Zonnebloem mocht ook iemand leveren en die vraag werd bij mij neergelegd of wij iemand konden leveren. En na veel discussie dat was hebben even een probleem, want we hebben 4.500 vrijwilligers in de provincie Noord-Holland. Hebben we besloten dat het in elk geval het, praktisch, het meest praktische zou zijn als ik dan zelf maar zou gaan met instelling van mijn bestuur. En uh, zo is het gekomen. Ja. En, en weet jij hoe die dag er voor jullie uit gaat zien? Nou, wij vertrekken heel vroeg vanuit Haarlem met een bus om half acht bij het provinciehuis. Gaan we dan naar de passagiersterminal waar iedereen ontvangen wordt... Daar word je gescreend, dan moet je een aantal uren wachten en dan ga je met uh, afzonderlijke busjes verder naar uh, de dam, naar de kerk. Wij moeten daar uiterlijk om 1 uur zitten en dan is het uh, gewoon uh, meemaken en genieten van wat daar gaat gebeuren. En weet je ook waar je zit? Ja, we hebben een kaart gekregen inmiddels uh, met een platte grondje. Ik zit in vak S, dat zegt jou niks, maar het is bij de ingang van, uh, van aan de damzijde. En ik heb gisteren het plattegrondje kunnen zien. En als het een beetje mee zit, geen pilaren voor mijn neus en geen lange mensen. Dan heb ik zicht op het koninklijk en de koninklijke familie. Ja, dus dat wil je ja. nog meer. En Theo, bijzonder is dat jouw dochter ook in de Nieuwe Kerk is, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Er waren 1100 aanvragen voor perskaarten. Er zijn er 50 gehonoreerd. En die van mijn dochter zit daarbij. Ze werkt bij de jeugdkrant Seven Days Kids Week. Heeft vorig jaar bij de Jeugd Olympische Spelen een heel leuk interview met... Willem-Alexander gehad. En ik denk dat ze dat uh, onthouden hebben bij de RVD. In elk geval is haar accreditatie ook toegewezen. Dus... Heel bijzonder, denk ik, vader ja. en dochter. Zeker. Nou, geniet ervan op de 30ste april. Theo Plasja, terug naar Fred Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer. Uh, nog even over die gastenlijst. Hè. Hoe is die nou precies samengesteld? De gastenlijst is... Uh, we zijn vertrokken vanuit de gastenlijst die we hebben... Uh, iedere jaar voor Prinsjesdag, de derde dinsdag in september... Hè, wanneer de, uh, de koningin en straks de koning de troonrede voorleest. Uh, want je moet ergens starten. En er, is natuurlijk een, er zijn natuurlijk een aantal protocolair voorgeschreven uitnodigingen. Hè, de ministerraad, de Raad van State, uh, Hoge College van staat, eh, ambassadeurs, eh, dat zijn vaste eh, uitnodigingen die altijd de deur uitgaan. Daarnaast is er natuurlijk, zijn er natuurlijk bijzondere gasten van het, van het koningspaar Er zijn 350 eh, plekken beschikbaar in de kerk voor de gasten van, van de koning en de koningin. Eh, en we hebben dan die 550 ongeveer burgers eh, die we hebben uitgenodigd via de commissarissen van de koning in de twaalf provincies. En eh, de commissarissen hebben een geweldige job gedaan wat dat betreft, want het is een hele mooie doorsnede van, van, van, de, van de Nederlandse bevolking. Ja. Ja. Maar u kon dus niet nog eigen kennis en vrienden ertussen frommelen. Nee, nee, nee, nee. Het is zo dat uh, alle Kamerleden één gast mogen meenemen. Dat is altijd zo, ook een prinsjesdag... Uh, en uh, dat bepalen de, ka de Kamerleden zelf. Wie dat dan is, ja. dat kan echtgenoot zijn, partner, dat kan dochter, zoon, uh, vader, ja. worden. En, ja. en ik begreep dat er ook nog burgers zijn uh, in de Nieuwe Kerk... die, die uh, niet door de provincie zijn uitgenodigd, maar die zelf de Kamer hebben benaderd. Ja, dat is maar dan een heel klein aantal, want we hebben natuurlijk een zeer beperkt aantal plekken. We kunnen maar 2045 mensen op zitplaatsen kwijt in de kerk... En uh, nadat we alle, uh, alles hadden ingevuld, bleven er een aantal uh, uh, stoelen over. En uh, we hadden natuurlijk een lijst van, uh, van mensen die zich rechtstreeks bij de Kamer hadden gemeld. We hebben heel secuur gekeken naar die lijst. En daar zitten een aantal hele bijzondere mensen in die zich gemeld hebben. En we zeggen, nou, daar, uh, die moeten we dan ook de gelegenheid geven om, uh, om de plechtigheid bij te wonen. Ja. Uh, ik wens u een mooie dag. Dank u wel en we hopen op een mooie dag en ook een vrolijke dag en een feestelijke dag. Dat die feestelijke mag beginnen en vooral ook feestelijk mag eindigen. Vette Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer en dus volgende week gastheer van de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. En volgende week ook de laatste aflevering in deze serie. Want we zijn er al een paar weken mee bezig in de aanloop dus na die 30 april. En dan gaan we langs bij Gijs Peskens en die is van de actiegroep Het is 2013.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 in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, je hoort het vaak, je leest het vaak, je ziet het vaak. Een x-aantal jaren cel en TBS staat er dan in zo'n bericht. Die uitspraak die kent u wel. Maar wat gebeurt er vervolgens in zo'n TBS-kliniek? Maarten Bleumers die zoekt het deze week uit... bij TBS-kliniek Oldenkotten in het oosten van het land. Een kliniek die door de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Fred Teven erg onder druk staat. Maarten, ben je al binnen... Nee, Jurgen, ik ben nog niet naar binnen gegaan. Rechts van mij de velden, waar af en toe ik de roep van een fazant hoor. Dat geeft een beetje aan in welke omgeving ik mij bevind. En links van mij eh, de hekkerijen van eh, Kotten. En ik zie al meteen hoog boven mij een spandoek hangen. Het kan anders, het kan beter. Turgut Cialayan, bestuurssecretaris eh, en jurist hier van de instelling. Waarom hangt dat spandoek daar? Ja, dat hangt omdat wij vinden dat het anders en beter kan. Dat betekent dat wij het niet eens zijn met de bezuinigingen... En uh, wij vinden dat je... Uh... Ja, want dat heeft enorme gevolgen voor jullie, hè? Ja, absoluut. Wij staan op de uh, nominatielijst om uh, gesloten te worden. En ja. wij vinden dat je het op een andere manier en op een betere manier kunt doen. Uh, dat je op dit moment geen TBS-instelling hoeft te sluiten. Dat jullie op de nominatie staan om te verdwijnen is een van de redenen dat ik hier ben. Uh, daarom gaan wij nu naar binnen. We lopen naar het uh, poortje met de intercom. Goedemorgen. Goedemorgen, Maarten Bleumers van de NCRV. Ik wilde graag naar binnen. Komt. Kijk, en daar schuiven de poorten open. De poorten van de instelling Olde Oldekotten. Um, Toergoed, hoeveel uh, patiënten hebben jullie hier? Uh, wij hebben een capaciteit uh, van uh, 111 uh, hier binnen de hekken. Want we, we zien hier allemaal van die hoge hekken. Ja, dat is, uh, we staan nu helemaal omgeven. Ja. Zelfs een dubbele poort. Ja. ja, voor de veiligheid. 111 patiënten uh, uh, binnen en 21 buiten. Dat, dat jullie op de nominatie staan om te verdwijnen. De patiënten lachen waarschijnlijk in hun vuistjes, stiekem als jullie uh, om de hoek zijn. Uh, nou, we zien ook een uh, spandoek van wij patiënten willen niet weg. Oh ja, daar, uh, daar ja. Ja, dus, want het betekent ook voor patiënten op het moment dat zij overgeplaatst moeten worden... dat ze uh, vertraging oplopen in een traject. Hmm. We lopen naar binnen. Nu gewoon naar een, een balie zonder glas. Dat is bijzonder, hè, zei jij? Ja, dat ja. is uh, vrij... Een hele, hele open, open instelling. Alhoewel, er nu eventjes geen uh, bewakers be dit. Uh, ik moet uh, piepjesvrij naar binnen, stond er in een mailtje aan mij. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat je door een uh, detectiepoortje moet. Uh, dat is ook uh, uh, in het kader van de veiligheid. Zodat je geen uh, uh, illegale zaken mee naar binnen kunt nemen. Nee. Ik ga ze dadelijk uh, hopelijk piepjesvrij naar binnen, Jurgen. Over een paar dagen mag ik er gelukkig weer uit. Uh, maar ik hoop in de tussentijd een, een mooi kijkje te krijgen... in de praktijk van deze TBS-instelling. En morgen rond deze tijd dan hoort u de eerste reportage van Binnenuit. Gemaakt dus door Maarten Bleumens. Zometeen Stand.nl. Uh, download even de nieuwe app, hè. Uh, gratis voor iPhone en Android. Uh, en de stelling, die ziet u daar dan ook op. Er komt een nieuw koning... Nee, er moet een nieuw koningslied komen. U mag dus zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. We gaan er zo meteen over doorpraten met Paul van Vliet. Dit is Radio 1. Maar eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Dorald Megers. De politie heeft iemand aangehouden in verband met het dreigement over een schietpartij in Leiden. Volgens de politie gaat het om een verdachte, niet om de verdachte. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht, zegt een woordvoerder. Het is een oud-leerling van de British School in Voorschoten. Die school zegt dat de jongen in oktober 2011 van school is gestuurd wegens ongepast gedrag. De Europese Commissie onderzoekt een mogelijk kartel van fabrikanten van computerchips. Brussel vermoedt dat de makers van chips voor mobiele telefoons, bank- en identiteitskaarten onderling afspraken hebben gemaakt... om de prijzen in Europa hoog te houden. In Nederland zou het gaan om Philips en NXP-semiconductors. Een oefening van de mobiele eenheid van de politie Noord-Nederland is begin deze maand slecht verlopen. De eerste ME'ers kwamen een half uur te laat op de afgesproken plek... en ook kwamen een aantal ME'ers helemaal niet opdagen. Volgens de politie was er een technisch probleem met het alarmeringssysteem... Een tweede calamiteitentest vorige week is wel goed verlopen, zegt de politie. En Bram Moscovici hoort vanmiddag of ook de hoogste tuchtrechter hem uit zijn vak zet. Om vier uur doet het Hof van Discipline in Den Bosch uitspraak... over de vraag of hij zich advocaat mag blijven noemen. Op 30 oktober schrapte de Raad van Discipline hem van het tableau. Zoals dat heet als een advocaat zijn vak niet meer mag uitoefenen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Het lied dat uh, moest verbroederen deed dat in zekere zin ook, maar niet zoals bedoeld. Uh, er waren zoveel mensen tegen het koningslied dat componist John Hubank het nummer terugtrok. Nationaal Comité Inhuldiging en ook Radio 2 bespreken op dit moment hoe ze verder nu gaan. Er zijn intussen wel flink wat alternatieven. Oranje Niet te schatten waarde, je bent een koning, koning, een levende legende, ja een koning, koning, de eindbaas van de bende, wat een weergaloze. Ja. Moet het koningslied een belangrijk onderdeel van het feest rond de inhuldiging blijven of zal ieder lied voor verdeeldheid zorgen? Ik praat erover met cabaretier en een van de schrijvers van een alternatief koningslied, Paul van Vliet. Meneer Van Vliet, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Uh, drie keuzes altijd aan het begin van Stand.nl. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen ze. Het koningslied moet een echte meezinger zijn. Ja. Als je het volk om suggesties vraagt, dan kan je zo'n tekst verwachten. Ja. En ieder koningslied zorgt voor verdeeldheid? Nee. Oké, okay, uh, straks uh, laten we ook een klein stukje horen van uw eigen koningslied. Uh, maar we roepen eerst onze luisteraars op om te reageren. Bent u het eens of oneens met de stelling dus? Er moet een nieuw koningslied komen. SMS dat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. Naar de website www.stand.nl en Twitter is ook nog een mogelijkheid. Eens of Oneens doe het dan met het hekje standpunt. En sinds vandaag dus ook stemmen en reageren via de nieuwe Stand.nl-app. Gratis te downloaden voor Android- en iPhone-gebruikers. Uh, meneer van Vliet, de stelling: er uh, moet een nieuw Koningslied komen, eens of Oneens? Oneens. Er hoeft geen nieuw Koningslied te komen. Alleen als het een goed lied is. Dus okay. het niet per se maar geforceerd een nieuw lied aandragen, omdat het te moet zijn. Het moet een mooi warm lied zijn waar iedereen zich thuis in voelt en gelukkig mee is. En dat niet voor verdeeldheid zorgt. En als dat er niet is, dan moet je het niet doen. Uh, maar dat betekent ook dat, u, dat het lied dat het nu was, uh, dat het officiële lied was... dat dus nu dus teruggetrokken is door de componist John Eubank... Uh, dat vond u geen goed lied? Nee, een beetje een warrig lied. Een lied moet geschreven worden vanuit één gevoel, één gedachte. En dit was weer te verdeeld. Het had veel te veel dingen in één lied gepropt. Te veel mensen, te veel gedachten, twee verschillende zinnen waardoor je de weg kwijtraakt. En, uh, ja, dat is het laatste wat je wil bereiken met zo'n lied. Ja. Er zijn verschillende onderdelen uh, in de kritiek. Hè? Uh, uh, Nederlandstalig klopt het niet, uh, zeggen allerlei deskundigen? Dat klopt. Er zaten hele rare zinnen in die ik niet uit mijn hoofd weet. Uh, maar het was vooral verbrokkeld. Uh, die rappers ertussen, is natuurlijk een leuk idee. Je wil het eigen tijds maken, maar dan ga je alweer. Je wil te veel. En als je te veel wil, krijg je nooit een goed lied. Ja. En het begon er natuurlijk mee, het hele project... dat we met z'n allen konden uh, zinsdelen aanleveren. Ja. En dan waren er, uh, laten we zeggen, professionele liedjeschrijvers... die daar dan wat van moesten maken. Maar u zegt, dat al is al niet ja. een goede gedachte. Startpunt was verkeerd. He, als je uh, een paar miljoen mensen op dit kleine stukje aarde... <laughs> een zin, zin laat insturen... Zin. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat het een krankzinnig ratje toe wordt... waar, waar geen gedachte in zit. Het moet één... Gedachten zijn, één gevoel, een lied. Ja. En dan pas kan je bereiken wat je wil. En dat is verbondenheid, warmte, een gevoel van samen onder de vlag. Um, John Eubank, die hiervoor gevraagd is, dat is natuurlijk ook gek. Het, het spitst zich helemaal op hem toe, terwijl hij eigenlijk alleen maar de muziek heeft gecombineerd, volgens mij. Ja, dat is vreemd, want die muziek was helemaal niet zo slecht. Mensen zeiden dat het gestolen was. Nou ja, dat weet ik niet. Dat laat ik over aan de echte muziekkenners, maar... Het is raar, want het is vooral de tekst en de verbrokkeling die het lied... dat ze maar hebben gedaan. Ja. Hebt u dat nou ook nog een beetje gevolgd dan, ook via die sociale media? Want daar is het met name begonnen, met heel veel mensen met kritiek... en dat gaat ook verder dan alleen maar, ik vind het niet leuk. Nou, ik was dat liedje aan het opnemen wat ik had gemaakt, uh, vrijdag... in een studio in Friesland. En toen kwam de lawine van Twitter Twitterberichten kwam binnen... en toen zijn we even gaan kijken en hebben we ons een half uurtje vrolijk gemaakt... wat iedereen daarover losliet... En verder heb ik het losgelaten, want ik uh, dacht, nou, ik weet het nou wel. Ja. U doet daar dan niet aan mee? Ik twitter niet en ik heb geen Facebook, wel een website. Ja. Ja. Nee, ik doe daar zeker niet aan mee. Nee. U, u was in Friesland dus inderdaad om dat alternatieve lied op te nemen. Ja, dat maken wij er nu even van. U hebt gewoon een lied opgenomen en dat zou misschien een goed alternatief uh, kunnen zijn misschien. Ja, het is niet zo bedoeld. Ik had het voor mijn eigen plezier geschreven. Gewoon als tekstschrijver, kijken of ik dat kan. Een oranje lied en dat, ik had het vrij snel af tussen Haag en Amsterdam. En ik had nog een paar extra zinnen nodig. En die kon ik schrijven omdat ik in de file in de Van Wouwstraat stond. <laughs> Voor mijn afspraak was ik klaar en kwam binnen. Ik zei, jongens, ik heb een nieuw liedje, weet je horen? En toen gebeurde er iets geks dat iedereen meteen meezong... met de muziek die ik toen een beetje in mijn hoofd had. En dat gebeurde ook bij alle gelegenheden en daarna... Want toen de muziek af was van Klaas van Dijk, heb ik het in mijn show gezet, die ik zondags in de Koninklijke Schouwburg speel. En dat zong ook iedereen mee. En zei iedereen: Ja, wat leuk, dit moet het worden, dit geeft ons een lekker gevoel van verbondenheid. En de mensen zaten een beetje dijnen tegen elkaar aan. En toen dachten we: van, nou, wie weet, het is niet zo bedoeld. Maar als iemand het ontdekt, en dat zou misschien vanmiddag kunnen gebeuren. Ze vergaderen geloof ik op dit moment. Ze ja, dus hebben u nog niet benaderd. Nee. Het is ontzettend gek wat er gebeurt. Gisteren hebben we het dus uh, op de digitale kanalen gezet. En een soort storm steekt er dan op van allerlei media die je bespringen. En een hele nieuwe wereld voor mij. Vroeger was het zo, je maakte een liedje en dan ging je naar je gamofoonplaatsen en maatschappij. Die zei, god leuk, laten we het opnemen. En dan werd het verspreid over de winkels hè, met vertegenwoordigers die de winkeliers ja. moesten omlullen dat het wel een leuk plaatje was maar ja. het gaat nu zo totaal anders en het is de eerste keer in mijn carrière dat ik er nu echt direct mee te maken heb dus ik vind het heel erg leuk ja maar voor de goede orde nog even nu heb dit dit al weken geleden geschreven dus toen toen die hele commotie rond dat uh, echte koningslied er nog niet eens was nee het is ja anderhalve week oud ja, oké okay. ja ja, ja. En, en tussen Den Haag en Amsterdam geschreven nou ja dat, dat kan dus eigenlijk in een, in een half uurtje drie kwartier de beste teksten schrijf je vind ik altijd snel... En dan moet je later natuurlijk nog een beetje uh, bijspijkeren en, en, en, en aftimmeren. Maar als de basis er maar is. En dan kan je, als je het gevoel ophaalt weer waaruit je, je het schreef... dan kan je het lied heel goed thuis afmaken. Ja. We gaan het niet helemaal draaien, maar even een klein stukje eruit. Oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur van mijn hart. Oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur. De polder, het geel van het voeren. Het roze van de bloesem in mij. Het blauw van de lucht, het gelij... Nou, ik, ik hoor het wel, hoor. Ja. Ik vind het leuk dat het beeldend is. Dat was ook een beetje het zwakte van het lied. Uh, het, het was te veel. Voor een goed Nederlands liedje moet je beelden oproepen. We zijn een land van schilders en beelden. Dus ik hoop dat de mensen hun eigen land... Ja. bij dit liedje voor zich zien. En dat ze zich toch ondanks alles daar een beetje... Verbonden mee voelen. En als ik dat met dat liedje zou kunnen bereiken, ja. dan heb ik al heel wat. En bij die keuze zei ik net van Konings: koningslied moet een echte meezinger zijn. Dat hoor ik hier ook wel in. Bedoel, je, kan dit, je pakt dit volgens mij makkelijk op. Nou, dat oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur van mijn hart, dat zong iedereen spontaan mee uh, zondag in de voorstelling. Ja. En ik had gisteren een etentje na de voorstelling bij ons thuis. Zes mensen aan tafel. En toen liet ik het nog een keer horen. Ze wou het weten. En toen zaten we voor het wist, zaten we met z'n allen aan tafel dat allemaal mee te zingen. zei, dus ja, mag het nog een keer? <laughs> en later op de avond hebben we het nog een keer gedraaid. Dus. En de mensen hebben mij vandaag gebeld. je uit met het lid, want ik heb de hele nacht niet van geslapen. Het zit in mijn oren. Uh, Oké, okay, nou kijk. Dat, dat, dus, is, dat uh, zijn toch leuke voorbodes? Ja, zeker. En er zit ook een, een, een beetje een... Ja, ik wil niet zeggen gelijk... Een, het is niet een hoepapa uh, uh, muziekje eronder. Maar, nee. maar er zit een bepaalde... Uh, ja, uh, een, een, een ritme in wat, wat ook ja, wel blijft hangen. Een lekker ritme en ook één gedachte. Het is ook het criterium van mij dat ik het niet schrijf voor de massa, maar gewoon ik zou het ook in mijn eigen programma kunnen zingen. Ja. En heb, u zei al, want, want dit is er zijn. Of, volgens mij is het hele liedje online gezet, hè, dus mensen konden het ook uh, horen. Ja. En, en hebt u die reacties intussen ook gelezen? Ja, er zijn uh, nog niet gelezen, maar ik hoorde dat er uh, duizenden reacties zijn. Uh, de mail bij mij stroomt over, ook bij mijn kantoor worden ze helemaal gek. Dus <laughs> Ik heb iets ontketend wat ik helemaal niet had voorzien... en wat ik ook misschien niet helemaal in de hand heb nu. Nee. Maar dat Nationaal Comité heeft nog niet gebeld? Nee, nog niet. Nee. Ja. Hm. Hm. Hm. Nou ja, uh, we, want wij hebben natuurlijk ook wat rond zitten bellen. Iedereen die erbij betrokken is, ja, die zitten, lijkt het in vergadering. Uh, Daniel Dekker, een van de dj's van Radio 2, die zegt... ja, als we nu met een nieuw Koningslied gaan komen... dan is dat ook pijnlijk voor John Eubank. Moeten we ja. dat wel doen? Wat, wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik onzin. Hij heeft, hij heeft zijn kans gehad en het is massaal afgestemd. Dus als iemand anders het overneemt, moet hij niet zeuren. Ja. En hij komt elders wel aan zijn trekken met zijn, met zijn werk. En het is een gevierd en succesvol comp componist, dus... Heel hoeft niet te klagen. Nee. En uh, de, de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, Verenigingen, Zonnefiel... die zegt, ja, het is bijna onhaalbaar om nu nog een nieuw lied te gaan instuderen... voor al die verenigingen ook. Maar dat zal toch met uw lied wel lukken, lijkt me? Dat zal lukken. Het is eenvoudige muziek. Er zit wel iets meer diepte in dan in een gewone smartlab. He, je moet de akkoorden ook goed wel spelen. Uh, uh, dan verliest het zijn warmte niet. Maar we hebben nog tijd. Het is uh, nog... Uh, Hoe lang? Nog tien dagen? Ja. En een beetje uh, muzikant, arrangeur, die kan dat nog best... Uh, Onder de knie krijgen. Ja. Er zijn ook mensen die zich zeggen nu hè, om een oplossing aan te dragen. Van, nou, we moeten gewoon het Wilhelms gaan zingen dan met z'n allen. Ja, maar dat is er al. Dus het is toch leuker om iets nieuws te hebben. En het, Wilhelmus is natuurlijk niet een echt warm lied. Het is geen meezinger, het deint niet. Het, het, ook, ook niet heel duidelijk, dat is natuurlijk nee, ook vaak. Ja, dat toch. Het, het is toch meer. Een, een, een, ja, als je het hoort, krijg je gewoon wel door de muziek. Ook zonder de tekst, vooral, krijg je toch wel een, een gevoel van verbondenheid. Maar dat heb ik net zo, of misschien wel meer, als ik alleen de muziek hoor... en niet de tekst van Wilhelms. Want die is toch onbegrijpelijk en uit de tijd. Nou zijn er ook wel tegengeluiden, hè? Ja, het klinkt heel, ik weet intussen ook niet meer wie wel tegen voor is. Maar laten we zeggen, mensen die het, die het officiële koningslied van Bank dan nog wel ondersteunen. Er zijn een paar mensen van Q-Music, de ochtendploeg daar... die hebben dat lied anderhalf uur gedraaid vanochtend. Oh. Als, ja, eigenlijk ook als protest tegen, oh, ja. de, tegen de asociale reacties op het internet met name. Ja, dat loopt natuurlijk wel eens uit de hand. Mensen gaan natuurlijk tekeer op dat internet. Hè. Ze, ze twitteren natuurlijk ook voor hun eigen lol. En dan kiezen ze een slachtoffer. En dan leven ze zich uit in heftige teksten. We bieden tegen elkaar op vaak. Ja. En de een wil nog weer gevatter zijn dan de ander. En mijn geachte collega's, cabaretiers, hebben zich uh, enorm vrolijk gemaakt. En is uitgeput in allerlei grappen. Om dit niet de grond in te boren. Waar ik wel toch erg om heb moeten lachen hoor, wat ze allemaal zeiden. Maar dan moet zo'n YouBank zich dat ook niet zo aantrekken. En, uh, en als je gevoel voor humor heeft, dan, hè, dan haalt hij even diep adem en begint aan zijn volgende project. Een mooi lied voor Marco Bossato. Ja. Is het ook typisch Nederlands om, om direct heel negatief te reageren? Want dat, dat, ik weet niet of daar iets over in uw tekst staat. Ja. Maar dat is wel een beetje. We zijn ook wel een beetje mopperaars altijd, hè? Maar... Ja, we zijn mopperaars, maar in dit geval vond ik wel de, de, de, de hoofdtoon was toch wel humor. En. en, en... Een beetje sarcastische humor, maar dat is natuurlijk wel heel erg Nederlands en daar zijn we ook goed in. En daar moet je ook niet al te zwaar aan tillen. Dat is, we doen dat graag. He, we hebben die humor. De Nederlandse humor is vaak een beetje afzijkerig. En uh -huh. god, daar hebben we het allemaal meer leren leven. En, de cabaretiers bestaan daarvan. Ja. Uh, bij de vorige troonswisseling waren er vooral protesten tegen de monarchie. Hè? Uh, nou, we, we kunnen onze beelden nog herinneren: van, van de rookbommen en, uh, en de toestanden rondom de Dam. Nou. Uh, nu maken we ons dus druk, druk om de tekst van een lied. Ja, ja wat zegt dat over het Nederland, meneer Van Vliet? Nou, dat is misschien uh, wat welwillender en milder zijn geworden en uh, wat minder politiek bewust en wat minder agressief en wat minder alternatief. En ook wel dat het koningspaar wat nu aantreedt, dat het al erg populair is, was toen uh, een, een beetje een geforceerde anti-Duitse stemming toen. En uh, dat is nu helemaal weg. Ja. Het, het koningshuis is populairder dan ooit. En de rellen uit die jaren zijn ook voorbij. Het massaal in geweer komen is voorbij. Mensen zijn wat, wat rustiger en wat minder agressief politiek. Ja, um, ik lees nog wat uh, reacties voor op ons forum. Uh, hier zegt iemand: Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar toen ik het lied voor het eerst hoorde, kreeg ik er toch echt kippenvel. Ik vind dat iedereen die hier aan heeft meegewerkt, een prima prestatie heeft geleverd. Alleen gaan de azijnzeikers weer eens een keer met een leuk initiatief aan de haal. En uh, iemand zegt hier, ja, het Koningslied hebben we toch al. Dat is het Wilhelmus, Nationale Feestavond in Ahoy is ook wel geregeld. Paul van Vliet met zijn uh, lied uh, Studenten met hun liedje over de eindbaas van de bende. Uh, laat Paul de Leeuw thuis, laat Boudewijn hun een grote mooie slotlied zingen. En we komen de avond wel door, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, nou, het lijkt me weinig bruikbare suggesties. <lacht> maar... Nou, u werd genoemd. Ja, ja, of ik er nou bij moet zijn, dat weet ik niet. Maar laten ze gewoon het programma doen wat ze willen... En... Met of zonder Koningslied. Ja. Ze hebben dat programma al af, dat is al ingestudeerd. Maar, maar stel dat ze vanmiddag toch bellen en zeggen we nou, we, we zien die reacties nu, iedereen kan zich blijkbaar vinden in dat, uh, van, van, van, van, in dat lied van, van Vliet. Ik ja. willen zeggen. Zou u het dan ook gaan uh, zingen daar? Ja, dan kom ik wel, dat vind ik wel leuk. Okay, ja. Als ze het echt kiezen, ik durf het aan. Om, en ik weet zeker dat, uh, omdat ik heb de ervaring nu van die voorstellingen in Den Haag. Dat de mensen het oppikken en het graag horen en meezingen en meedijnen. Dus dan wil ik dat ook wel eens. Ja. Ik, ik heb nooit zo'n groot publiek gehad als Da Ahoy. Dus <laughs> in het staartje van mijn carrière kan nou ja. ik dan nog één keer... En, en niet alleen hoor, heel Nederland, hè? want ja, iedereen ja. kijkt mee natuurlijk. Ja, goed, ja, en, natuurlijk. We gaan het met z'n allen zingen, dus ja. zo'n groot publiek heeft nog nooit iemand gehad, denk ik. Nee, ik denk het niet. Um, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Um, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Paul van Vliet praat vandaag met ons mee in Stand.nl. Hij is cabaretier, schrijver dus van een... Uh, nou ja, wij zeggen dat even een alternatief koningslied, maar dat had hij eigenlijk al klaar voordat alle commotie begon. We hebben er net een klein stukje van laten horen en u mag het nu zeggen. Um, de stelling luidt, er moet een nieuw koningslied komen. Voorlopig hebben daar 1250. Mensen opgestemd. 40% is het eens met die stelling: 60% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Jos Knipping en Apeldoorn. Dag Jos. Goedemiddag. Uh, een nieuw koningslied is helemaal niet nodig, want we hebben toch een prachtig uh, volkslied. Dat is wel anders, maar. Ik denk dat die melodie niet meer van deze tijd is... want die is uit de Renaissance tijd van Valerius. Maar oorspronkelijk was het Wilhelmus een marslied. Dat is een heel krachtig lied. En jonge mensen houden van krachtige liederen. Waarom zingen wij niet het Wilhelmus nou, zoals het oorspronkelijk was? Kan natuurlijk, maar dan heb je niet iets nieuws. En de bedoeling was toch dat we met het volk... iets nieuws zouden aanbieden aan de Nieuwe Koning? Ja, maar ik weet bijna zeker dat onze Nieuwe Koning het Marslied niet kent... Aha. Voor hem is dat nieuw en voor een heleboel Nederlanders is dat nieuw, denk ik. Dus dan houden we de tekst, maar dan zetten we er wel een andere muziek onder. Een meer een Mars-achtige versie. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Berg, u. Hallo. Uh, ik, uh, ik denk niet dat er een nieuw lied hoeft te komen. Ik denk ook niet dat dat lukt. Uh, ik, ja, eigenlijk is het toch te maken, denk ik, met... Met de beschaving, de cultuur van Nederland, dat lukt niet zo best. En als je dan lied, mensen uitzoekt om een lied te maken... dan, dan, dan neem je ook nog tweede rangs dramatische figuren. Uh, dus ik, uh, ja, ik schaam me er een beetje voor dat dit soort dingen... rond zo'n uh, waardige gebeurtenis als de Kroning gebeurt. Want dat was een van de drie pijlers, hè? het lied. Ja, nou ja, goed. Het was al te voorspellen dat uh, gezien de cultuur in Nederland... dat is niet de meest hoogstaande als je de wereldwijd bekijkt... dat het niet zou lukken. Maar ik heb wel een suggestie. Ik weet een heel mooi koningslied dat, uh, dat ik iedereen wel graag zou willen laten zingen. En dat is? En dat is Psalm 72. Geef heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid ons, uh, om uw knechten te richten met beleid. Dat vind ik een heel mooi lied en ik zou het prachtig vinden als dat in Nederland weer eens gezongen werd. En dan moet, oké, okay, nou goed, ook weer een suggestie zetten we erbij. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Riet Scholtes uit Voorthuizen. Dag Riet. En goedemiddag, meneer Van Vliet. Ik wist niet dat u in de uitzending zou zijn, maar ik heb wel uw lied gisteravond gehoord... bij het laatste stukje van Met het oog op morgen. En wat vond u ervan? Geweldig. Dus die moet het worden? Maar ik vind het zo en zo een geweldige cabaretje en prachtige liedjes. En hij heeft gisteravond gezongen in het, in het Koninklijke Schouwburg. En... O, ik doe niks, maar... Uh... Het, heeft van, ah. het heeft iets van de, wat, wat er ook in verborgen zit... De regenboog. Ja. Luister naar al die kleuren. De regenboog. Nou, wat kun, kunnen mensen nog meer verbinden als de regenboog? Ja. Oké, okay, dank u wel. Die zetten we er ook bij. Uh, Paul van Vliet dus. Fan, duidelijk. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Sander uit Groningen. Een compliment voor de heer uh, Van Vliet. Uh, ik ben geboren in 1960 en 1980, zo'n Willy Alberti. Ja, Juliana bedankt met een schitterend groot orkest. Dat niveau, dat bestaat bijna niet meer. Ik denk aan de heer Pierre Kartner, die had je moeten vragen voor zo'n koningslied. Een koningslied kan volgens mij alleen wanneer de koning zijn functie weer heeft neergelegd. De volgorde is precies verkeerd. Juliana, uh, die werd dus bedankt door Willy Alberti. Ja. Dus uh, Koningin Beatrix zou in september eigenlijk bedankt moeten worden met een heel mooi lied. En nogmaals, Pierre Kappner is een van de weinigen die schitterende teksten kan schrijven. En uh, ja, uh, de heer Van Vliet heeft het heel mooi verwoord. En als je alleen daarom naar luistert, dan gaat iets van rust van uit. Dit lied was veel te massaal en veel ja. te druk. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Ans Tessera uit Apeldoorn. Hallo. Volledig eens met Paul van Vliet. Ik vind wel dat er een nieuw lied moet komen. En het zou een klassieker moeten worden naar mijn mening. Dus dat het tot in de lengte van jaren gezongen kan worden door jong en oud. En eventueel een compositie die ook meer stemmen gezongen kan worden. Het als kanon gezongen kan worden en met of zonder begeleiding. Simpeler kan het eigenlijk niet. En dat, dat moet het gewoon zijn. Gaan we dat jong nog redden binnen tien dagen? Wat zegt u? Gaan we dat nog redden binnen een paar dagen? zeker wel. Ja hoor, een, een heel goed koor waar Jos Knipping uit Apeldoorn ook lid van is geweest. Die kan dat heel snel inzingen, instuderen. En het is binnen een dag zit dat erin. En heel veel koren kunnen dat zingen. stemmig En jong en oud moet het dan gewoon enkel kunnen zingen. En dat moet het gewoon zijn. En dat kan okay. best. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg het maar mevrouw. Ja. Spreek met uh, Asha Jutha. Ik heb uh, al de commotie en ophef over het lied gehoord. En ik heb zelf een heel mooi lied geschreven. Van deze tijd, modern. Het is swingend, het is feestelijk, het heeft grote hitpotenties. Het dak vliegt eraf. Ja. En speciaal voor het koningspaar. En Maxima zal zich heel blij in het lied voelen. En, en staat dat ergens op een site of zo, dat we dat even kunnen nee, luisteren? Het is nog niet. Uh, ja, ik ah. dacht nou, het, het is allemaal voorbereid. Ja. Maar ik. Uh, ja, ik kunt, u, graag kunt u een als... klein stukje van het refrein doen? Even zingen. Nou, nee, want dat is nog niet officieel uh, ja, maar, geregistreerd. Ja, maar, ja, sorry, maar moet snel. We moeten het over, over een paar dagen moeten we het allemaal instuderen. Ja, maar een goede componist, arrangeur en een studio kan in één dag dit lied fixen, want de tekst is klaar, de melodie is klaar. Okay. En ik uh, ja, als ik een, uh, iemand uh, de uitdaging met mij aanga, de sponsor, is het zo goed. Nou, het na, het Nationaal betekenen. Comité kan u bellen, kortom? Zegt u? Het Nationaal Comité kan u bellen ja, om dit te. Ik kan mij bellen. ja. ja Oké, okay, dank u wel. Stampenl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Patrick uit Lelystad. Patrick. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, ik vind dat uh, meneer Eubank, die gewoon een, een fantastisch nummer heeft gecomponeerd. Uh, uh, het metrotoolorkest speelt hartstikke goed. Dus het is gewoon een, de moeite waard om daarna te luisteren. Ja. En mensen moeten gewoon verder gaan luisteren naar de woorden in combinatie met de muziek, gewoon prachtig in één woord. Dat is gewoon wat ik wil zeggen. Vindt u dat de toon te veel bepaald is door, uh, door een, een paar mensen op internet dan? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, kijk, als ik zoiets op internet zou zetten van... Uh, ik vind het een topnummer en uh, ik had er heel veel positieve dingen over uh, gezegd... dan hadden mensen misschien ook uh, ja. gereageerd. Maar nu is gewoon, een, ja, dit is gewoon een hetze ontstaan. Een hele negatieve uh, sfeer is daardoor uh, gecreëerd. Ik vind het gewoon kwalijk. Ja, u zegt er hoeft geen nieuw lied te komen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Oh, ben, uh, ja. Ja. Uh, ik, uh, ik spreek met Ruud uit Amsterdam. Uh, ik had uh, in eerste instantie had ik uh, uh, tegengestemd van dat niet nodig is om een nieuw koningslied uh, te, in te studeren en zo. Gewoon ook omdat ik het allemaal niet zo zien zitten. Maar uh, ik vind dat uh, wat Paul van Vliet uh, uh, doet, dat vind ik wel uh, klinkt goed. Ja geef wel zin in een feestie. Ja, ja want Paul Vliet zegt eigenlijk ook, hè, oneens tegen de stelling. Hij zegt, er hoeft niet nu nog iemand aan het werk te gaan om, om een heel nieuw lied te maken. Want in feite ligt dat er gewoon. Uh, nou ja, en hij noemt dan eens zijn, zijn eigen lied bijvoorbeeld. Ja. Dat zou u mee kunnen leven? Nee, dat uh, zou ik wel gezellig vinden. Ja. Kijk, ik dacht, ik dacht uh, de hele tijd uh, in, die, in die hele discussie en dergelijke, die ik ook een beetje belachelijk vind worden... Maar uh, had ik steeds dat, idee, uh, dat nummer van Wim Kan uh, in mijn hoofd, hè? Zo, oké, Van, ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. Ja. Ja, en dat is lastig, want maar... dan uh, moet iedereen meedoen. Uh, uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Ria Sipsma. Dag, Ria. Oh, hallo. Uh, ik vind het uh, vreselijk dat die mensen allemaal op zo'n uh, negatieve manier reageren. Het lied is hartstikke mooi, het is een product. En uh, vooral het begin van Nico Dijkshoorn, dat hij zo fel uh, negatief was... ik vind het echt schandalig. De Nederlanders moeten altijd andere mensen neersabelen. Nou, ik begrijp dat Dijkshoorn nu besloten heeft om een half jaar niet te twitteren. Oh. Had u dat al is... meegekregen? Oh. oh. Ja. Ja, dat heb ik niet meegekregen. Ik weet alleen niet of het waar is. ook altijd. Nee. Want dat, kan natuurlijk ook weer, dat kan ook weer een knipoog zijn. Ja, uh, nou, maar nou. dat heeft hij in ieder geval aangekondigd. Ja, het, het, het, het, is, het is gewoon Nederlands iets, de Calvinistische inslag misschien wel... om andere mensen neer te sabelen. En daar houdt u niet van. En de uitsteken. Nee. Nog even wat vindt u van het lied van Paul van Vliet? Dat, heb, dat weet ik niet, dat heb ik niet gehoord. Oh, we oh, ja, hebben net het, een stukje laten horen. Ik maar. vind het om, om, om andere mensen, om, om dan meteen zo'n lied te gaan maken... dat vind ik een beetje... Een beetje, beetje gier, gieren ofzo. zo. Ja. ja. Dit is een stukje. Oranje, de kleur van mijn hart. Oranje, de kleur, oranje, de kleur. Oranje, de kleur van het groen van de polder. Het geel van het noorden. Hij is gewoon op internet te vinden, hoor, dit, uh, dit lied van Paul van Vliet. En uh, daar praten de, we nu. Ja? Ik ga er ongetwijfeld naar luisteren, maar ik, maar ik vind. Dit lied, dit lied is ook mooi, maar het ja. is gewoon anders. Ja. U wilt gewoon dat dit koningslied het koningslied blijft dat Dank Dat is niet alleen. Ik vind de nadruk van mijn opmerking ja. is niet zo negatief. Nee, duidelijk. Dank u wel. Uh, snel terug naar Paul van Vliet, want die heeft meegeluisterd... naar alle reacties. Uh, u komt er aardig vanaf, meneer van Vliet, met uw lied. Ja, gelukkig. <laughs> ja, zelfs een grote fan hadden we ertussen zitten. Ja, wel leuk. Ja. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk is het wel duidelijk. Hè? Mensen, uh, mensen haken ook vooral daarop in, hè? Op, die, op, die, uh, op die reacties met ja. name. Wat je ook verder van dat lied nou vond. Of het nou zo geweldig was of niet, maar... Ze vinden het uh, niet aardig. Wat, nee. Hoe er met die meneer Youbenk wordt nee, omgegaan. Vond ik die mevrouw die zegt, neersabelen is Calvinistisch... Ik denk dat de Calvinisten dat niet leuk vinden. <laughs> nee. Er werd nog genoemd van. Uh, Juliane, bedankt. Ik dacht toen op dit moment. misschien kan Willeke Alberti nu een lied zingen. John Eubank, bedankt. <laughs> ja, ik geloof dat als, dat, als, dat als Willeke trouwens. Oh, nee, die, zit, die zit dan weer in het koor van dat andere lied. Want RTO Boulevard heeft dan ook nog weer een lied gemaakt. Oh, ja. Ja, dat ja, is dan voor Beatrix. En daar zag ik al. Willeke Alberti ook ik, in voorbij komen. Die mevrouw zei dat het simpel en meer stemmig moet zijn. Dat ben ik met er eens. En dat kan met dat lied van mij heel makkelijk. Want dat kan je meteen twee stemmen meezingen. V Vreemd vond ik de man die zei dat uh, Nederland geen goede teksten zou kunnen schrijven. V Vrij in het begin van onze uitzending. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk hele goede Nederlandse tekstschrijvers geweest... en prachtige Nederlandse liedjes gemaakt. Ja... Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Um, maar goed, da, da, dat hadden we inderdaad maar al geconstateerd inderdaad Wat je zegt is opvallend dat de, de discussie zich een beetje op zijpaden begeeft. Het gaat nu eigenlijk over de negativiteit van de discussie... en niet meer over het lied. Ja. En, en daar hebt u ook van gezegd uh, dat dat uh, wat voor lied het dan ook was. Ja. Uh, maar dat, dat, dat gun je eigenlijk niemand dat je zo uh, onder vuur komt te liggen natuurlijk. Nee, dat is hakelig. Nou, uh, ik zou zeggen hou die telefoon aan meneer Van Vliet... want je weet het nooit dat, uh, <laughs> dat comité ze zitten maar te vergaderen, ja. te vergaderen. We willen nu eens een keer witte rook. Ja, ik ga nu naar huis. Ik ben benieuwd wat er intussen weer is binnengekomen. Okay. Vreemde fijn, verzoeken. Fijn dat u meedeed in, in Stand.nl. En succes met, met alles u wat daan. u doet. Paul van Vliet, cabaretier. En hij heeft dus een lied geschreven uh, dat uh, nou ja, prima als alternatief koningslied door zou, uh, voor, door zou kunnen okay, gaan. Oké jongen, graag gedaan. Dag. Dag. Um, we kijken nog even op onze site. Zien wat daar gebeurt. Nou, er zijn ook wat, uh, wat mensen bijgekomen die in ieder geval het over eens zijn dat er een nieuw koningslied moet komen. 42% nu eens. Met de stelling 58% oneens. 1400 mensen ruim hebben gestemd. U kunt blijven reageren, u kunt uh, blijven meezingen. We doen dat vooral buiten onze uitzending om. En uh, houd de radio aan, want zometeen na twee is er... Dit is de dag van de EO. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... En CRV. Voor de fans in de Super League valt er weinig te juichen. Meer clubs dreigen failliet te gaan. Een vijf, zestal clubs is dat het gewoon echt chronisch moeilijk heeft. En sponsoren en fans blijven weg. Ja, zie je een waardeloze wedstrijd. Denk je de volgende keer, ja, ik blijf lekker thuis zitten. Amateurisme in de kelder van het profvoetbal. Deze week in Cairo. Goedemorgen, Nederland. Elke werkdag van half tien tot half elf. De Bierdivisie. Radio 1.